Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NMS op 3. De Indonesische kustwacht weet waar het neergestorte vliegtuig ligt. Ze zijn nu op weg naar de rampplek op zee. Het toestel stortte vanochtend onze tijd neer, een paar minuten na het opstijgen in Jakarta. Aan boord waren 62 mensen. Het is nog onduidelijk waardoor het vliegtuig ineens neerstortte. De besmettingscijfers zijn weer ietsje gedaald. Het RIVM kreeg 7383 positieve testuitslagen binnen... Gisteren waren dat er meer dan 8000. In de ziekenhuizen daalt het aantal coronapatiënten ook verder. Daar liggen nu in totaal 2.574 coronapatiënten. De Forum voor Democratie is ondanks de crisis pas springlevend, zei partijleider Thierry Baudet vandaag in een ledenvergadering. bepaalde meer vitaler dan ooit. Ik voel dat in elk geval, want ik voel die strijdlust steeds sterker. En ik zie ook dat uh, het enthousiasme voor onze partij uh, is onverminderd er is. Vandaag, er was vandaag ook een partijcongres van het CDA. Maar dat werd stilgelegd door technische problemen. Daar zou Wopke Hoekstra officieel lijsttrekker worden. Maar dat gebeurt nu een andere keer. Een hotel in Amsterdam is drie maanden gesloten door de burgemeester, omdat de kamers werden gebruikt voor illegale prostitutie. Tijdens een controle zagen ze meerdere vrouwen in lingerie door het hotel lopen. En liepen er veel mannen in en uit. Het hotel wil weer open. Ze zeggen dat ze prostitutie moeilijk kunnen herkennen. En ze gaan extra checken. Winterkamperen is hot volgens het AD. Ook al vriest het, het is genieten om smorgens je camper uit te stappen in de kou. Volgens de eigenaresse van deze wintercamperplaats bij Zwolle. Nee, het is helemaal niet te koud om in de camper te slapen. Als ik gasten vraag van, hebben jullie goed geslapen, niet te, niet te koud? Dat is het nou eerder te warm in de camper dan dat we het te koud hebben in de camper. Door corona willen mensen graag een uitstapje maken, denkt ze. De eigenares heeft ook een warme jacuzzi staan. Die moet je zelf opstoken met hout en die valt in de smaak. De meeste mannen vinden dat ook heel erg leuk hoor. Dan zijn ze zijn lekker bezig, je moet het opstoken. Ja, in elke man zit wel een, een pyromaan eigenlijk. Hè? krijg je het weer nog. De zon schijnt nu op veel plekken volop. Hier en daar valt nog een buitje. Het is een graad of drie. Vanavond en vannacht gaat het weer vriezen, maar het blijft droog. Morgen grijs, in het noorden wat buien en het is koud door de wind. Het wordt maximaal drie graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de N201 van Hoofddorp naar Zandvoort kom je in de file vanaf Heemstede tot Zandvoort. De verdraging is twintig minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 And for, and for love's sake, sake each mistake, oh, you, you forgave, and soon, and soon both, both of us, us learn to, to trust, not run away. Run, away. run away. It was no time to play. We build it up <laughs> wat we in dit uur nog gaan doen. We gaan Sos Live onder meer nog doen. Straks nog half vijf. En misschien, Albert jan komt deze plaat ook nog wel een keertje langs in Sos Live. Dan de live-uitvoering van deze zing van Ezra en Simpson, En Salid as a Rock. Ditmaal de gewone persie, lekkere muziek uit de jaren tachtig. Zo in de derde relatie van dit programma. Zang wordt op zaterdag gehoord. Salid as a Rock, inderdaad. En wat gaan we buiten Sos Live nog meer doen? Uh, nou, over een uh, tweetal platen dan uh, maken we weer een pitstop. Want er is, uh, uiteraard ook al wordt er niet gereest, er is best wel nieuws uit de wereld van de Formule 1. Zo ook gaat de oude uh, teamgenoot van Max Verstappen maakt een uitstapje. Ja, ik weet het. Weet je het? Okay, ja, DTM nou. hè? Ik wou net een cliffhanger ophangen en en ga jij gelijk antwoord te geven. Ja, Oké, okay, sorry. Die gaat ook in de DTM rijden. Maar dat over een tweetal platen, nieuws uit de wereld van de Formule 1. Uh, half vijf hebben we Dier van de Week. Nou hebben we vorige weekend en die week er, uh, daarvoor uh, aandacht besteed aan een andere hond. Dat was de Dreetje. Zit er ook nog, dus die kan ook nog opgehaald worden. En we hebben het over een kater. Olly, die zit er ook nog. Maar voor de rest zit er niet veel in het, uh, in het uh, dierentuin. Nee, maar eigenlijk was het Dier van de Week het vosje natuurlijk. Hè? Ja, nee, oké. Okay. Maar daar kom ik nog even op terug. Maar deze week uh, Dier van de Week wordt suus. Uh, en uh, Suus uh, is uh, net binnengekomen en het wordt tijd dat Suus ook op weer doorgaat naar een thuis. Zos Live, iets over half vijf, Zandvoort op zaterdag live. Nou, deze keer uitgezocht door Rob. Kijk, we hebben tegenwoordig geen live registraties meer, uh, geen live concerten moet ik zeggen. Maar we hebben natuurlijk nog wel heel veel live registraties van prachtige concerten met prachtige nummers. Zo, so, ook vandaag. Welk het wordt, weet ik nog niet. Maar dat uh, zal ongetwijfeld straks uh, bekendgemaakt worden door mijn collega Rob. Zandvoort op zaterdag live registratie. Het gedicht van de dag. Ja, ik kom er niet omheen. Ik wil er ook niet omheen. Het vosje was dat we wel het breaking news deze week. En ja. uh, we brengen een ode aan de vos. Kijk, kijk, kijk, kijk. Het gedicht van de dag om Oude. kwart voor vijf. Ik zou zeggen, genoeg reden ook om ook het derde uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. Al dertig jaar inderdaad vanuit de badplaats Zandvoort aan CECFM. Zfm-live.nl, kijk je live mee in de studio aan de tolweg 10A. En we hebben nog heel veel goede muziek voor je, hoor. Wat dacht je van deze van Pet Hart? Hier is L.A. Song. scars.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 Het was even het uh, kippenvel momentje op de zaterdagmiddag met Beth Hart. En inderdaad, uh, de LA Zong. Dit is ZFM Zandvoort. Zandvoort. En hier is Elton John. I guess that's why they call it the blues. Down with it away. Down the look at it like it. said the things can only get better Yeah. De zaterdagmiddag van CFM Sanford met deze klassieker van Elton John. Ja, daar worden we weer vrolijk van. Waar ik minder vrolijk van word. Ik had van de week de opruiming gedaan van de kerstspullen uh, albert -Jan. Ja. En uh, ook met de, de playlist van, uh, van uh, CFM die ik hier uh, voor me heb staan... had ik ook de opruiming gedaan. Want we hebben natuurlijk uh, de afgelopen periode heel veel kerstmuziek uh, gedraaid. Ja. En die heb ik allemaal in een mapje kerst gedaan. Kerst. Kerst, ja. Dat ik ze verder niet meer zie. Alleen die mappen zie die, die ik nog staan. Kom ik in één keer in deze lijst, kom ik weer een kerstplaat tegen. Die ben ik dus gewoon... Uh, vergeten. Gewoon vergeten. Niet dus, draaien. Ik, ik heb hem uh, genoteerd. Uh, Bonnie Sinclair, die gaat uh, naar de map. Uh, kerst. kerst. Kerst, echt waar. Bonnie Sinclair ook. CFM okay. Race Radio Pit Report. Ja. Het is er tijd voor de Pit Report. Wat is er gebeurd in de wereld van de Formule 1? Want de Formule 1 uh, die zit natuurlijk in de, in de slapen uh, op dit moment. No, Albert-Jan, maar no. je hebt toch gewoon te melden, hè, geloof ik. De kans dat het Formule 1 seizoen in maart in Australië begint lijkt steeds kleiner te worden. Verschillende buitenlandse media melden afgelopen week dat, al dat de race in Melbourne naar alle waarschijnlijkheid wordt uitgesteld. En de autoriteiten en organisaties hebben inmiddels ook laten weten... dat er over uitstel gesproken wordt. De Formule 1-leiding heeft voor 2021... een recordaantal van 23 Grand Prix op de rol staan. De, seizoen, de seizoensopening op Melbourne, zoals gezegd... staat al op losse schroeven, want die staat geprogrammeerd voor 21 maart. De gesprekken tussen de organisatie, de overheid en de Formule 1... over de kalender van 2021 zijn gaande zei een woordvoerder van de staat Victoria... waarvan Melbourne de hoofdstad is. De overheid legt prioriteit bij de volksgezondheid... en wil onze topsportkalender beschermen. De organisatie van de Grand Prix van Australië... bevestigt dat de datum van 21 maart onzeker is. In de komende weken valt daar een beslissing over. Want in Australië gelden namelijk hele strikte restricties... met met aanzien van reizen vanwege het virus... De werkzaamheden op het straatje in Melbourne om die op tijd klaar te maken... zouden deze maand moeten starten. Het Grand Slam toernooi van Australian Open gaat vooralsnog wel door... van 8 tot en met 21 februari. Tennissers moeten daarvoor echter wel twee weken voor in quarantaine. De Formule 1 hanteert uh, voor, vorig jaar uh, strikte regels... waardoor er nog uh, uh, 17 Grand Prix werden georganiseerd. De laatste week in Abu Dhabi werd een zogeheten biosfeer gecreëerd. Al het park Pakweg 1300 betrokkenen zaten samen in een geïsoleerd gebied... rondom het Jasmarinas circuit... vanwege de eveneens strenge maar regels in Abu Dhabi. In veel andere uh, gebieden is dat logistiek moeilijker te organiseren. Mocht de race in Melbourne definitief worden uitgesteld naar een latere datum, dan lijkt de Grand Prix van Bahrein op 28 maart de seizoensopener te worden. Voor de nu nog vierde race van het seizoen eind april moet de plaats van bestemming nog worden ingevuld. Wordt vervolgd. De Formule 1 voert waarschijnlijk verdere wijzigingen door in de racekalender van 2021. Volgens motorsportmagazine.com gaat na het uitstellen van de grote prijs van Australië ook de grote prijs van China waarschijnlijk niet door. Reden daarvoor is net als vorig jaar de aanhoudende pandemie. De wijzigingen op de racekalender zijn nog niet bevestigd. Volgens de doorgaans goed ingevoerde website... zullen de uitgevallen raceweekenden worden opgevuld met twee races in Europa... om zich toch uh, tot het uh, recordseizoen van 23 races te komen. De Grand Prix van eind april moet sowieso nog worden ingevuld... omdat de eerste race in Vietnam al eerder werd geannuleerd. Op 18 april moet dan opnieuw gereced uh, in uh, Imola in Italië... en op 2 mei is er opnieuw een race in de Portugese Portimao... Dat zijn dan de tweede en de derde race van het seizoen. Beide circuits stonden vorig jaar ook op de kalender... die bijna compleet werd aangepast vanwege het virus. De grote prijs van Australië moet dan helemaal tegen het eind van het seizoen... op 21 november worden verreden. In dat geval wordt de Grand Prix van Brazilië... mogelijk een week naar voren gehaald, naar 7 november. En dat zou dan direct aansluiten op de races in de Verenigde Staten en Mexico. De seizoensopening, zoals gezegd, is dan op 28 maart... bij de grote prijs van Bahrein. Er wordt ook overlegd of het testen ook verplaatst wordt naar het circuit in Shakir in Bahrein. Formule, uh, uh, Formule 1 liefhebbers, opgelet. De races in 2021 uh, die beginnen weer uh, op het hele uur in plaats van 10 minuten later. Dat is tenminste het plan. De afgelopen drie seizoenen begonnen de Grand Prix steenvast om tien over. En dit om de recht, rechten, rechtenhouders de tijd te geven om vooruit te blikken in plaats van de uitzending direct met de start te beginnen. Inmiddels wil een meerderheid van de betrokken partijen het liefst weer starten op het hele uur. De teams moeten nog hun goedkeuring geven, maar het lijkt slechts een formaliteit te zijn, aldus racefans.net. Een ander plan zal worden besproken tijdens de eerstvolgende vergadering... betreft het vervroegen van de start van de Europese races... van drie uur naar twee uur, zoals dat vroeger ook het geval was. Het Formule 1 seizoen begint normaal gesproken op 21 maart in Melbourne... en vanwege de aanhoudende coronacrisis... staat inmiddels echter een groot vraagteken achter de race. De Formule 1-teams van Mercedes en Williams gaan nauwelijks met elkaar samenwerken. Williams maakte sinds 2014 de start van het hybride tijdperk... al gebruik van de Mercedes-motoren. Vanaf 2022 gaat Williams ook gebruik maken... van de versnellingsbakken van het topteam Mercedes... plus de andere gerelateerde hydraulische componenten. Het staartteam uh, van de uh, laatste jaren... kan zich zodoende richten op andere ontwikkelingen. Tot dusver bouwde Williams alle onderdelen zelf. De, de regels in de Formule 1 gaan naar dit seizoen flink op de schop. En tot, uh, even kijken, uh, tot slot. Alexander Albon komt dit jaar niet in de... Dit jaar uit in het vernieuwde DTM kampioenschap. De Britse Thai verloor zijn Formule 1 stoeltje bij Red Bull Racing aan Sergio Perez. De Duitse Tourwagmeisters gaan dit jaar volledig op de schop. In het nieuwe tijdperk wordt gereden in GT3-auto's. Met steun van Red Bull zal Albon meerdere races rijden... als zijn werk als reserve- en testcoureur van het Formule 1-team dit toelaat. De Nieuw-Zeelander Liam Wilson, een Red Bull junior... gaat fulltime aan de slag in de DTM. Wie het alternatief is voor Albon uh, als hij niet kan deelnemen... is nog niet bekend. Dat geldt ook voor het team waar de Red Bull-protegés voor gaan rijden. Albon en Lawson zijn de eerste namen die voor de komende jaar zijn bevestigd. Wel zijn al vijf DTM-teams bekend. Twee met steun van Audi, twee met steun van McLaren... en één met steun van Mercedes-Benz. Tot zover. Dankjewel Albert-Jan. En uh, ja, we hebben natuurlijk ook nieuws van Davina Michel. Want die heeft die uh, mooie plaat Beat Me gemaakt. Voor eigenlijk verleden jaar. Hè? mei zou de Grand Prix uh, hier in Stalford uh, plaatsvinden. Nou, dit jaar gokken we dat het in september allemaal wel doorgang uh, kan gaan vinden. En Beat Me, die komt weer terug waarschijnlijk, heeft ze verteld. En dan in een uh, remix. Maar uh, ja, hoe klonk uh, die Beat Me ook alweer. Dus ik heb hem even opgezocht in het archief. En ik vond hem inderdaad, en die kunnen we mooi hier achteraan even draaien. Tot aan het uh, dier van de week. Deze week zus in de aanbieding. Maar eerst Daphne Michel met Beat Me, officiële Formule 1-song. Living in the fast lane. Trying to catch you in my own game. But the world is moving fast.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 waarschijnlijk een klein beetje verbouwd worden om het zo maar even te zeggen en dan krijgen we een remix van Beat me voor het aankomende jaar in september de Formule 1-race hier op het circuit Zandvoort. Het is half vijf geworden, tijd voor het dier van de week. Volgens mij heb jij in de aanbieding of hebben wij in de aanbieding Sus. Ja, officieel heet ik Suzanne, maar vrienden en intimi noemen mij Sus. Dat roept een stuk makkelijker. Ik ben een kruising Boel Mastief dame van vijf jaar.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 Mijn verzorgers zeggen dat dit, pas, dat dit vast niet overdag mag... maar misschien kunnen we hier samen uitkomen. Ik ga graag lekker mee wandelen om daarna samen op, onder een dekentje op te warmen. In het verleden heb ik een nare ervaring gehad met dronken mensen... en hier moet, ik mijn nieuwe baas, hier moet mijn nieuwe baas rekening mee houden. Ik moet op cursus en zoek mensen die ervaring hebben met mijn type hond. Heeft u mijn verhaal gelezen, ge, gehoord en gelezen... en wordt u net zo vrolijk als mij, als mijn verzorgers...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 verdient een Tuus. Zo, zo is het maar net. Waar heb je die uh, Tinder-advertentie uh, gevonden, <laughs> Albert Jan? Bij, uh, bij uh, ja, noem ze een ze, ze vage site. Tinder.nl Oké. Nou, dat was uh, Sus, dier van de week. En uh, ja, als je geen intimiteit bent... dan moet je gewoon nog uh, Suzanne zeggen mm. natuurlijk. Hè? Ja, ja, ja, ja. Nou, dan doen wij dat maar hè, voor dier van de week. Susanne, VOF de kunst. We zitten samen in de kamer... Dus hier Lekker hè, deze van VOF, de kunst. En Susanne, ik ben stapelgek op jou. Ja, uiteraard voor het dier van de week, want dat is Suus, dier van de week. Kan je ook vinden uiteraard, op de website van het Kennemer Dierenthuis hier in Zandvoort, waar alle dieren uit de hele regio trouwens bijeenkomen, om het zo maar even te zeggen. En dat heb je ook met het vosje, hè? die opvangen in Amsterdam. En uh, daar hebben we contact mee gehad. Het gaat redelijk goed met, uh, met de vos. Vertelde, vertelde die meneer waar, waar je aan de telefoon was... dat er ook vossen waren gesignaleerd op de wallen? Ja, <lacht> hij, zegt, hij zegt, ze lopen hier geregeld over de wallen, zei hij. <lacht> ja, ja. Nou ja, dus... Dat zijn uh, wel echte vossen. Over, over, over, overal zie je een vos mooi verhaal, hè? Ja. Dat was inderdaad het verhaal van uh, Gijs... Uh, die uh, dat uh, aan mij vertelde aan de telefoon. Nou ja, we, daar is trouwens wel de vogelgriep en ook uh, corona in dat uh, opvangtehuis. Dus uh, ja, ze hebben wel een gebrek even aan medewerkers. Dus laat ze met rust, wat dat betreft. En uh, meld je alleen als je echt een uh, dier hebt wat, uh, wat in nood is uh, daar. En dan uh, kunnen ze me helpen. Net als het uh, vosje waar ze dadelijk het uh, gedicht gaat, De ode aan de vos. Maar daarvoor hebben we nog een ander mooi item, uh, Overs Ja, Dat is Sos Live. Heb jij van Marcel dat we ook op zondag zitten morgen, dus dan uh, mag jij er weer eentje uitzoeken. Uh, ja. De Zandvoort op zondag hebben we dan. Maar uh, de zaterdag uh, is voor uh, Supertramp. Super. Ja, die hebben, die hebben heel veel grote hits uh, gehad. De groep uh, Supertramp uit de jaren tachtig. En dan hebben we het natuurlijk over uh, Roger Hudson. En in uh, 2015 gaf hij een uh, concert in uh, Zurich. En dat concert was voor het goede doel voor alle kinderen die, uh, die lijden in uh, Cambodja. Want uh, ja, daar is het echt uh, crisis en uh, zitten heel veel mensen onder de armoegrens. Die hebben tekort aan eten, echt, uh, de honger leidt daar uh, onder de kinderen en dergelijke. En uh, ja, dat concert werd gegeven om geld in te halen, halen uh, voor, uh, voor het goede doel... om die uh, kinderen en uh, de ouders te ondersteunen daar in uh, Cambodja. En ook uh, Roger Hodgson was van de partij in 2015 in uh, Zürich. En deed uh, een van de grootste hits. Ook geschreven trouwens uh, door hem uh, van uh, Supertramp. We hebben het over Give a Little Bit. Samen met de kinderen. Dus die zingen lekker mee op deze plaat. Hier is Give a Little Bit. Het concert van de Roger Hodgson en Kim uh, a Little Bits, uiteraard van uh, Supertramp. Ja, dat heeft hij allemaal gedaan voor het uh, goede doel. En ze hebben gelukkig heel veel geld uh, daar uh, opgehaald met het uh, concert in Zurich. Dus alles voor, uh, voor de kinderen dan uh, daar in uh, Cambodja en uh, de ouders ook. Morgen weer een uh, SOS live. Weet je al wat je gaat doen morgen <laughs> of niet? Ik heb de wereld op die, die lijst van ons gezet, van live uh, registratie. Ik zag wel wat uh, beweging in de lijst Dat Klopt. Ja, klopt. Maar uh, welke definitief wordt, ik weet het nog niet. Nee. Uh, Ga door... je nog een nachtje erover slapen? Ik, ik, ik constateer zelfs dat jij je huiswerk gedaan hebt. Ja. Keurig voorbereid van wanneer, waar en hoe. wordt eng, hè? 23 nee. september 2015. Dus je legt dus leg de standaard wel hoog. Uh. Ja, een beetje voorbereiding. Dus... Ja, maar goed. Uh, nee, laat me rustig bij een zondagochtendje met mijn eitje... en uh, mijn voorbereiding voor uh, zandvoort op zondag. Ja, morgen zijn we er gewoon weer. Ik kom er wel weer uit, hoor. Alleen worden we niet herhaald trouwens zondag nee. op zondag. helaas. Dus, uh, dat, dus morgen moet je gewoon luisteren, anders mis je hem. Ja, anders mis je hem. Maar goed, de aanvraag loopt nog, hè? De, de, de, de, de aanvraag loopt nog. Oké, okay, nou, give a little bit. Laten we het ook uh, geven aan het gedicht van de dag. Want daar was natuurlijk de hele week het nieuws hier in Zandvoort. En niet alleen in Zandvoort. Zelfs het uh, Algemeen Dagblad uh, die, uh, liep het, de dierenopvang uh, daar uh, plat in uh, Amsterdam. De toevlucht. Dus uh, ja, ook die uh, waren zeer benieuwd hoe het gaat met het vosje wat gevonden is bij het politiebureau hier in Zandvoort. En geholpen is door de agent uiteraard. Dank daarvoor, we hebben goed werk gedaan. En dan gaat het zeker overleven en dan wordt hij weer teruggezet in de Amsterdamse waterlijn, die duinen. Nou, voor dat vosje heeft Vos een uh, mooi gedicht gemaakt. Hier is de ode aan de vos, het gedicht van de dag op de zaterdagmiddag bij CFM.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 Een concurrent die haar bos bezocht, waar ze voor haar welpen vocht. Vossen struinend langs Zandvoortse duinen. Hogere en soms wat schuine. De konijnen op haar pad, waarbij ze soms hun snelheid vergat. Onze vos als generalistische jager. Van fazant tot een kleine knager. Sierlijke pracht van menig veld. Ook al heb je hem voor het kuppenhok niet besteld. Roodbruin in zachte kleuren. Je vuelen pluimstaart is een natuurlijke pracht. Ieder zichtmoment een unieke gebeurtenis. Momenten. Momenten zijn altijd... Altijd onverwacht. Muizend tussen heide en velden. Laat zijn sluwheid alles gelden. Zwalkend in een winterbries. Kip lekker voelen is zijn devies. Glorieus, glorieus winnaar van kat en muis. Menig jager beschouwt hem zelfs als gespuis. Als natuurlijk sierheid te bekoren... Onze vos mag in Zandvoort thuis horen en wij, wij noemen hem Herman. En voor de mensen die het gemist hebben, het was het uh, vosje inderdaad wat uh, opgevangen is door de politie. Zwaar verwond uh, aan zijn uh, aan keel en uh, waarschijnlijk gebeten door een uh, hond. Geopereerd uh, en uh, daarna overgebracht naar een uh, opvang in uh, Amsterdam die allemaal van uh, heel veel vossen trouwens ook opvangt. En zelfs van de wallen zou uh, ze al met jou al zijn, maar het klopt wel. En uh, ja, ook daar is het uh, vosje nu aanwezig. En uh, ze hebben een mooie iglo-vorm gemaakt. En uh, daar zit hij in en slaapt hij heel veel. Eet gelukkig wel goed twee keer per dag. Slikt zijn uh, pijnstillers. En we hopen dat het allemaal goed gaat komen verder. En uh, dat hij weer teruggezet kan gaan worden in de Amsterdamse waterleidingduinen. Uiteraard hou je op de hoogte van het verloop van het herstel van deze vos bij Zandvoort op zaterdag.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 Ja, het begon voor uh, Miss Montreal allemaal uh, tijdens inderdaad uh, het seizoen van afgelopen jaar... van de beste zangers met door de wind, door de regen, hè, dat soms ook. En uh, toen dacht ik meteen aan uh, deze plaat van uh, Orange Juice Jones. Here is the rain.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 That's right, you're still young. I hope you learned a valuable lesson from all this. You know? Gonna find somebody like me one of these days. Until then, you know what you gotta do? You gotta get on out of here with that alleycat Cold Wan. puppy, shoe win, crumb cake. I saw you. Dat klinkt allemaal niet goed hè, bij deze single van uh, Orange Juice Jones in The Rain. Wel leuk om hem uh, weer een keer te draaien. Echt uit de beginperiode van uh, mijn uh, piraterij en zo, Albert uh, Jan. Dat is Toen ik nog een lapje voor mijn ogen gehad. De piraterij. de Radio Piraten uh, in Stamford in met mijn maten. Jazeker, dat was Orange Juice Jones. Uh, lekker om hem weer uh, gedraaid te hebben. Jij bent al aan het poetsen, dat betekent dat we weg moeten. Of ja, ik ga de plaat poetsen. Ja, ja dan wat ben je allemaal aan het doen, joh. de studio aan het uh, schoonmaken? Ja, nee, dat, moet, dat hoort allemaal corona-regel. Dat is zo, dat is zo. Dus, Klopt. Dat doen we. Dus, want morgen, ja, morgen gaan we weer. Kijk, morgen is mijn werkplek schoon, want hier zit morgenochtend niks, want morgenochtend is er weer uh, jazz op de stad. Oh ja, dag. dat is zo. Dus, de, dus is het is eigenlijk maak je voor jezelf schoon. Ik, ik schuif morgen weer op mijn eigen uh, bureautafeltje weer. En dan is het dan helemaal schoon. Kijk, helemaal goed. Nou ja, de coronaregels gelden uiteraard ook uh, in de studio van uh, CFM. Vandaar uh, zo min mogelijk gasten ook. Dat merk je ook bij uh... ja. Goedemorgen Sanford bijvoorbeeld doen we het meestal telefonisch. Klopt. En uh, nou, ja, wij, uh, wij gaan morgen dus Zandvoort op zondag met uh, natuurlijk Zos Live. We hebben ook telefonisch uh, Ernst Brokmeijer. Ernst Brokmeijer, uh, dat, die, ja, het interview wat hij vanmorgen had met Roy Dongen tijdens Goedemorgen Zandvoort uh, over het uh, afgelopen jaar wat er al met de reddingsbrigade uh, speelde. Daar uh, hoort u dat interview, krijgt u morgen te horen. Daarnaast natuurlijk lokaal nieuws en wellicht ook wat regionaal nieuws. Want veel nieuws hadden we verder niet in Zandvoort. Nee, maar de avond is nog, is nog lang. Jong, nee, <laughs> ja, ja dus, is nog jong. Dus, dus je weet het nooit. Hè. Laten we hopen dat het rustig blijft in ieder geval. Ja, toch? Dus wat dat betreft, uh, morgenmiddag tussen 2 en 5 zijn we er weer. Er wordt wel gevoetbald in Engeland voor de, voor de beker, om het zo maar te zeggen. En natuurlijk hebben wij we morgen weer uh, uh, uh, uh, eredivisie voetbal. Ajax, PSV, kwart voor vijf. De, topper, de klapper van de dag, om het zo maar te zeggen. Nou, de rest van de wedstrijden gaan we uiteraard ook morgen volgen. Ja, dat gaan we doen. En uh, wat nog meer ter tafel komt, om het zo maar te zeggen. Oké, okay, de tafel is groot genoeg, dus uh, daar kan wel wat op uh, gegooid worden.